Another good friends.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 She call me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 Daarmee is de reddingsoperatie veel sneller klaar dan verwacht. De eerste kompel kwam gisterochtend tegen vijf uur Nederlandse tijd omhoog. Volgens artsen gaat het met de meeste geredde mijnwerkers beter dan was voorzien. Dat concluderen ze na medisch onderzoek in het ziekenhuis. De Verenigde Staten zijn bijzonder teleurgesteld... over de vrijlating van de Nederlandse Irakees Wessam al -Dee. De rechtbank van Rotterdam bepaalde gisteren... dat hij meteen op vrije voeten moest worden gesteld...